met het NOS-journaal. Nederland is een populaire bestemming voor Amerikanen... die hun land willen verlaten. Het aantal migranten uit de VS is dit jaar veel hoger... dan voorgaande jaren. Vooral voor ondernemers is het relatief makkelijk... om zich in Nederland te vestigen. De Amerikaanse president Trump en het opkomende fascisme in het land... is voor veel Amerikanen de belangrijkste reden om te vertrekken. Ook door het dure zorgsysteem en het vele vuurwapengeweld... willen mensen weg. Bij een autoongeluk op een weg tussen Schijndel en Heeswijk-Dinter in Brabant... zijn vannacht vier jongeren zwaar gewond geraakt. Hun auto kwam in de berm terecht en botste tegen een boom. Twee jongeren moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Het is nog niet duidelijk of de bestuurder van de auto onder invloed was van alcohol of drugs. De politie vermoedt dat de mist een rol speelde bij het ongeluk. Ook de traumahelikopters die waren opgeroepen konden door de mist niet opstijgen. In de VS is al uren een klopjacht gaande op een man die twee studenten doodschoot op een universiteit. Volgens getuigen was hij in het zwart gekleed en droeg hij een camouflagemasker. Hij opende het vuur bij een examen op de campus van de Brown University. Negen mensen raakten gewond. De nieuwe bondscoach van Suriname is bekendgemaakt. Het is Henk Tenkaten. Hij volgt de opgestapte Stanley Menzo op en moet Suriname via de play-offs in maart in Mexico naar het WK zien te leiden. Suriname liep in november directe plaatsing mis door een 3-1-nederlaag tegen Guatemala. Daarna stapte Stanley Menzo op als coach. Ten kate was in 2023 al eens assistent-bondcoach van Suriname. Daarvoor was hij onder meer hoofdcoach van Ajax en assistent bij Barcelona en Chelsea.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 Zacht langs het strand, zand voortroep met gouden zand. Een tijd van toen, een zoete melodie, oude liedjes zingen we puur nostalgie. klinkt in de straat kinderstemmen de wereld staat paraat de geur van poffertjes vult de lucht herinneringen zweven zacht als een ze Yes,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 Het was Louis David met weet je nog wel oudje. Er komen nu weer een hoop mooie muziek. Af en toe ook een kerstplaatje, want ja, voor je het weet is het kerst. De eerste volgende artiest is uh, André Gerardus Hazes. Geboren natuurlijk in Amsterdam op 30 juni 1951. En overleden in Woerden op 23 september 2004. Ook al bekend als uh, André Hazes senior. Want ja, tegenwoordig uh, hebben we ook junior die ook uh, een mopje probeert te zingen. En uh, ja, André Hazes is al heel lang bezig. Al sinds uh, eind jaren 50 ga ik u straks meer over vertellen. Want daar uh, heeft hij zijn eerste platen opgenomen. Die ga ik straks ook voor u draaien. Maar nu een van zijn allereerste grote hitsen uh, die hij heeft uh, gemaakt. André Hazes met eenzame kerst. Luistert u maar. Ik zit hier heel alleen kerstfeesten te vieren. De straf die ik verdiend heb zit ik aan.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 Kinderen die singen, stilen nog. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mij verdriet verzacht. Mijn medemensen kregen een pakketje met de kerstwens: Vader komt toch alweer weer thuis? Ik kreeg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 voel me zo alleen, waar moet ik straks toch heen? In gedachten hoor ik echt muziek. Ik zit hier heel alleen, kefens te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik daar. Ik staal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin, want jij wierp Mag ik mijn kinderen nog wat geven? Wat geven uit de diepste van mijn hart? Suck. Leven zo ideaal, gezichten rood van winterpret. Goed Ging natuurlijk over Zandvoort. En daarvoor nog Oud-Hollandse Winter. En de volgende artiest is een dame. We hebben het over Rita Hoving, pseudoniem van Hendrikje Jannie Fink. Geboren in Beverwijk op 3 maart 1944. En overleden in Hilversum op 7 september 1979. Was een Nederlandse zangeres. En ze had een dramatische timbre en heeft haar grootste bekendheid... Uh, te danken aan het enkele jaren voor haar dood verschenen nummer Laat Me Alleen. En hoe hoor ik u denken? Een nummer uit 1976 van Rita Hovink. Laat Me Alleen. Werd toen uitgebracht op single. Gerrit en Braber maakte een Nederlandse tekst op het Italiaanse liedje Pasa a dia. Van het Bravo. Het nummer werd geproduceerd door Kees Gramma. En uitgebracht toen de tijd door Polydor. Het nummer stond vier weken in de Nederlandse top 40 en bereikte de 29ste plaats. In de Nationale Hitparade stond het nummer drie weken genoteerd... met als hoogste notering de 26e plaats. En in 1981 werd het nummer opnieuw uitgebracht met alleen een notering in de Nationale Hitparade. Hitparade, moet ik zeggen. En ook in 1987 gebeurde dit, maar bereikte het nummer de hitlijsten niet. Het is een hele grote hit, maar uh, ja... nummer één positie heeft het nooit gehaald, maar u kent het. En uh, ik laat u genieten van uh, Rita Hoving met... Dat mooie nummer laat me alleen laat me alleen alleen met alme mijn...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 Heel lang voor het hok gestaan Alsof ik wist wat ik nu weet Het was eerste kerstdag 1961 Er werd luidruchtig gegeten Maar dat deed me niet zoveel Ik dacht al flappie, Mijn eigen kleine flappie. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel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 mijn grote teen. Ja, dat was Doris. Hij zong over zijn grote teen. En daarvoor hoorde u de welbekende plaat van uh, Joep van het Hek. Gaat al eeuwen mee over het konijntje Flappy. Zijn konijntje wat uh, uiteindelijk uh, ja, aan tafel geserveerd zou zijn. En daarna is er nog een, een parodie op geweest. Heeft hij nog een tweede nummer gemaakt uh, over... Uh, zijn vader, hè? U begrijpt het wel, flappie 2. En de volgende formatie had een grote hit in 1950 met Het Ding. Een Nederlandse versie van het Amerikaanse The Thing van Charles Green. Met diverse stunts was het een mysterie wat het ding nou precies kon zijn. Levent goud. De Nederlandse tekst was van Diego van der Meer en Jan de Cler. En ook een grote hit die ze gemaakt hebben was in 1951. Dat was het nummer Naar de Speeltuin. Gezongen door het toen zevenjarige en Leentje van Capelle en het kinderkoor De Karrekieten. En het lied was een Nederlands bewerk van de Duitse Pek... die badehoor zijn door uh, Bob Blijenberg... voor een ironische tekst voorzien. En er werden toen meer dan 25.000 grammofoonplaten van verkocht... en werd, daarna, werd daarmee de eerste nummer 1 uh, van Nederland in de KRO-hitparade. Nou, ze hebben ook nog High Noon gehad... en uh, iets minder bekend als in Holland de sneeuwklokjes bloeien... En volgens mij heb ik die vorige week ook gedraaid. Ik weet het niet zeker, maar uh, maakt ook niet uit. Toepasselijke plaat voor de tijd voor het jaar. Hier is het orkest zonder naam. Met als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. Als Holland. en velden klinkt aan ons gezang Heel ons verlangen richt zich op jou Toe mooie lente verjaagt de winterkou De vogels zo rij koning winter is vergeten als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 En dat deed hij samen met uh, Jan Hendrik, uh, roepnaam Son Kraaikamp. En die is natuurlijk geboren in Amsterdam. Ook net als André, geboren in Amsterdam op 19 april 1925. En overleden in Laren op 17 juni 2011. Was een Nederlandse acteur en komiek. En hij vormde jarenlang een komisch duo met, uh, met aangever Rijk de Gooier. Daar heb ik straks even een paar liedjes over. Maar eerst hier het allereerste nummer... wat uh, gemaakt werd door uh, André Hazes toen hij nog acht jaar oud was... Opname 1959 samen met Johnny Kraaijkamp met Droombeschip. Luistert u maar. In de Amsterdamse haven ligt de doodschip op de ring. En een Amsterdamse jonge droom van reizen over zee. Opgedacht met volle zeilen schip. Ahoy, ze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 Opgetuigd met volle zeeën, schipanje, zeg maar in In de Amsterdamse haven ligt een droomstief op de riep. Is het waar, beste vaar, Is een huis zo groot? En maakt de rode zee echt een krim zo rood? En is een wappertje nou echt een echte vis? Of een zeeman die toevallig?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 I'm a single sheep boy, Langs de straten, arme bedel knaap nog rond. Al de wegen zijn verlaten, niemand waar zich buiten, zelfs geen hond. Koude sneeuw dringt door zijn lekke klompen. En zijn lege maag die vraagt om brood en de gure wind snijdt door zijn lompen, grote tranen flonkeren in zijn ogen. Nacht, richt hij zich smekend ten hemel en vraagt aan u: God laat me nu Kerstfeest met de engeltjes vieren bij u. Hongerend uitgeput van het lijden, valt hij op een stoep er neer. En hij hoort de kinders blijden, binnen een kerstlied zingen voor de Heer. Zijn bevroren handjes vroom gevallen. Slaapt hij in en God verhoort hem daar. Als we morgens vroeg het lijkje aan het schouwen, viert hij het kerstfeest bij de engelen Nacht. Gloria in excelsis Deo. Schooier, je klei zal vol verstand eeuwig hier boven bij het kerk.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 Ik het houd graag in het Vreberg en Wijkzee. Ja, dat springt mijn hart zie open. Ik ben trots, wat dat wat. Er is geen mooier plekje als u terecht mijn staat, als u terecht ze zingen in ons landzie, bij ons in de Jordaan. Van dat gaat naar de bos toe en we gaan naar de zand. Maar het mooiste wordt vergeten, dat is toch zeker schand. Er is nog zoiets als Utrecht in het hartzie van ons land. Als ik boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude hier het Vreeburg en Wijkzee. Springt mijn haartje open? Ik ben trots wat de haartje die Er is geen mooier plekje als u terecht bij staat. Als u terecht bij staat, kom op stations kijken en barster van de rails. We hebben de hoogste toren, heus, dat is iets crimineels. Daar heen je nog de jaarbeurs, de munten de rein. En voor de mooiste Grieksjes moet je ook in Utrecht zijn. Als ik boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude graagje, het Freeburg en Wijkzee. Ja, dan springt mijn hartje open. Ik ben trots, waar daar je dat? Er is geen mooier plekje. Als u mij staat Als u te reik mij staat Ja, dat springt mijn hart, zie je Ik ben trots, wat dag je Als u mijn rijk sta, als u te rijk sta. Graag heb ik jou een cadeautje voor Wilma, dat zat er ook. Kijk, maar het is een klein klompje.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 hartje, op mijn eigen hartje, dan gaat het zeker niet stil. Geluk. Dus je draagt dit hartje op je eigen hartje, dan gaat het zeker niet stuk. Ja, dat waren Piet Bambergen en Wilma Landkroon met Lieve Kerstman en tot zover ook dit uur van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En als u het programma gemist heeft... op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En ik bedank nog eventjes Cordray... Uh, voor het beschikbaar stellen van al deze mooie... oud-Hollandstalige muziek. En voor nu nog een heel klein stukje André van Duin met Vaak droom ik van een witte kerst. Of eigenlijk, Vaak droom ik van een wit kerstfeest. Dat moet ik zeggen. Ik wens u nog een fijne zondag. En tot ziens ba but... <Șiics>